Goed, het, het moet een zeven zijn. Uh, ik betaal de... koning. Ah. En de... drie. Kom, drie. Uh. drie. <laughs> Weer pech gehad, Rostov. Wat is er nou? Je trek je toch niet terug? Waarachtig niet. Ik ga door. Dat is de ware geest, zeg. ja. Dan hou jij ermee op? Ik heb genoeg gespeeld. Ik ga eens kijken hoe jij en Rostov het doen. Ach, slaat ons allemaal in de steek. Nu gaat het tussen jou en mij, mijn beste. Ja. Hoeveel ben je met dat dus verschuldigd? Wacht even, ik kan het eventjes op. Het kan niet meer dan 15.000 zijn. Oh, God, laat het niet meer zijn. 4, 9, 11, 17. Ik zal hem laten spelen tot het 43.000 is. En als hij wil weten waarom ik dan ophoud, dan zal ik hem zeggen dat het bij elkaar getelde leeftijden zijn van mij en zijn nichtje. Dat zal zijn herinnering een beetje opvleuren. Nou, ja, Hoeveel is het? Je bent uh, 21.521 hoeveel hey, volgens mij. 21.0? Wil je mijn rekensommetjes soms eventjes controleren? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, ik, nee. Ik, ik, ik geloof je natuurlijk. Zo was Dat is een verduveld groot bedrag. Ik wist wat ik deed. Nou, geef je niet? Uh, het is al laat, weet je. Ik uh, wil wat eten. En bovendien heb je al niet meer verloren dan je kunt opbrengen. Ik weet wat ik kan opbrengen. Waart, geef. <laughs> Jacob, een nieuw pak. En vul onze glazen. Ja, meneer. Zo, maak dit pak voor me open uh, als je op in. Jawel. Ik zal verdubbelen wat ik aan hem schuldig ben. En als ik verlies... dan, dan blijft er niets anders over... Dan, dan een kogel door mijn kop. Klaar? Ja. En de inzet... Geef me eerst mijn kaart. Hier dan. Nou? Nope. Ik zet... 21.500. Dubbel of kiet. Weet je het zeker? Ja. Daar staat het, op de achterkant van mijn kaart. Doe me nog meer. 21.500. Dus? Een, een negen. Een negen. Het spijt me, Rostov. <laughs> maar je bouwt het eh, zelf. Dat maakt... 43.021. Dat weet ik. Goed. <laughs> soep, hier. Het is tijd voor het soep. Ga je niet door? Beste kerel, ik heb jou... Kijk eens. En daar zijn de zigeuners al een ons te vermaken. Eén kaart. Draai nog één kaart met me om. Wat? Goed. Door de overschietende 21 euro. Daar gaat het niet om. Ik wil alleen maar zien of je me deze keer laat winnen of verliezen. Draai om de kaart. Fred. Een tien. Een tien. <laughs> je wint mijn beste. Een tien. Jammer, Rostov, dat je geluk niet eerder gekomen is. Ziezo, zo dan. Het soepé het klaar in een andere kamer, heer. Ga je mee, Rostov? Nee. Nee, ik moet naar huis. Apelboelgraaf. Wanneer krijg ik het geld? Ik... Ik, ik, ik kan het niet allemaal tegelijkertijd betalen. Wil je een, een, een schuldbekentenis bekentenis van Maxapol? Natuurlijk. Kijk eens, pen en papier. Zou het geld graag willen hebben voor ik uit Moskou vertrek. Je zult het hebben. Zo. Zo is het goed? Huh? Uitstekend. Dank je. Wel, het oude gezegde schijnt toch juist te zijn. Ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde. En jouw nichtje, zon jij is verliefd op je. Wat weet ik. Mijn nichtje heeft hier niets mee te maken. Het is niet nodig aan naam nu te noemen. Ik dacht dat het een troost zou zijn. Wanneer krijg ik het geld? Morgen. Welterusten. Welterusten. Rust Doei, ga vinden. Oh, bent u knap? U dans prachtig, schrijft vers en zingt. Ik heb nooit iemand gekend met zoveel talent. Zing het nog eens. Nee, een duet. Laten we een duet van maken. Ja? Luister. Verleidster, zeg mij welk verlangen. Daar is Nikolai. Nikolai, kom met ons meedoen! je bent, Nicolai. We hebben zo'n pret. Kapitein Denisov heeft het niet gecomponeerd en hij bleef één dag lang om mij. Weet je dat al? Nee. Is papa al thuis? Ja, ik geloof van wel. Ja. Spelen. Eerst nog eens. Ik ken de melodie nog niet helemaal, geloof ik. Nou, alleen piano. Voor hen is alles hetzelfde gebleven hier moeten blijven gelukkig zijn. Dit is mijn echte huis. De liefde van mijn ouders. En van Sonja. Het andere. De ellende en het geld. Doelog, grof en kwaadaardigheid en ere. Het is allemaal onzin. Toch is het gebeurd. God nog aan toe. Nicolai, is er iets gebeurd? Nee. Ik, ik moet met papa spreken. Ja, nu heb ik het wel. Ja. ja samen. Verleidste zeg mij welk verlang Nicolai, beste jongen, heb je het leuk gehad? Ben je vrienden geweest? Ja. Mooi, mooi. Geniet maar zolang je kunt. Het zal aan het front niet zo leuk zijn. Maar misschien is de oorlog wel gauw over, als God het wil. Wat zeggen je generaals ervan? Dat, dat weet ik niet. Ik beweeg me niet in die kringen. Nee, nee, natuurlijk niet. Nog niet. Maar je zult wel gauw bevorderd worden, mijn jongen. Het Sint-Juriskruis en zo. Er zijn er vast niet veel die zoveel beloven. Ga zitten, jongen, en rook een pijp met me. Papa, ik, ik, ik kom voor zaken. Ik heb wat geld nodig. Ah, ik was al bang dat die paar duizend niet genoeg zouden zijn. Maar meer kon ik op dat ogenblik niet bij elkaar krijgen. Enfin, ik denk dat ik nu nog wel iets meer voor je kan doen. Hoeveel is het? Heel veel. Ik heb een beetje... Ik, ik bedoel, heel wat? Ik, ik, ik heb erg veel verloren bij het kaarten. 43.000. 43.000? Onmogelijk. Aan wie? Ik heb het beloofd morgen terug te betalen. Ik, ik, ik heb een is getekend. 43.000. Er is niks te doen. Het kan iedereen overkomen. Iedereen verliest wel eens. Ja, ja, zeker. Het zal moeilijk zijn, vrees ik. Moeilijk bij elkaar te krijgen. Zoals je zegt, het kan iedereen overkomen. Ja. Wie heeft het wel eens niet gedaan? Het, het moet gevonden worden, dat is alles. Het moet gevonden worden. Papa, papa, vergeef me. Ik vind het juist, zo verschrikkelijk om u al die moeite te bezorgen. Vergeef me alsjeblieft, vergeef me. Is het is heerlijk zomaar naar muziek te luisteren. Zo'n mooie dag geweest. Waarom moet er een eind aan komen, waardoor deze dag eeuwig duurde? Ik ook, Gevinnetje. U kijkt betroefd, dat moet u niet doen. Ik wil altijd aan u denken zoals u daar danst en zong en lacht en verzen maakte. U moet me een afschrift van uw verzen geven. Hoe begon het ook weer? Um, verleidster, zeg mij welk verlangen mij tot de gulden snaren dwingt. En, en, en, en, en... Um... Zodat mijn hart eerst zonder zangen. Opnieuw. Verder, verder. U moet het toch kennen? Het gaat niet. Ik moet het je zeggen. Ik hou van je, Natasha. Hopeloos, toegewijd, onblusbaar. Ik had het je niet willen zeggen. Ik was van plan weg te gaan zonder te verklappen. Maar waarom? Waarom zou u het me niet zeggen? Ik, ik vind het fijn dat iemand van me houdt. Ik, ik mag u erg graag. Betekent dat... Dat je misschien... Natasja, zou je met me willen trouwen? Ik weet het niet, ik moet het aan mama vragen. Ik ben een dwaas, ik had het niet moeten zeggen. Jawel, het was heel aardig van u, alleen... Ik moet met mama spreken. Wacht in de kleine salon tot ik... met haar gesproken heb. Mama? oh mama, iets zo opwindends... Mm -hmm. Kapitein Denizov, je oh, zult het nooit raden. O, knijp me niet zo, kind, en spreek duidelijk. Hij heeft me... O, oh, mama, hij heeft me een aanzoek gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft me een huwelijksaanzoek gedaan, mama. Hij heeft me ten huwelijk gevraagd. Oh, Doe niet zo gek, kind, wat een onzin. Het is geen onzin, het is de waarheid. Ik kwam u vragen wat ik moest doen en u noemt het onzin. Als het waar is dat monsieur Denizov je een huwelijksaanzoek heeft gedaan, dan is hij gek, dat is alles. Het is dus niet, hij is heel aardig en ik... Ik hou van hem. Hou van hem? Ja, dat doe ik. Ik hou van hem. Nou ja, net zoals ik van Nicola jou. Och, jullie zijn allemaal verliefd tegenwoordig. Nou, als je van hem houdt, trouw hem dan en veel geluk. Maar ik ben niet verliefd op hem. Tenminste, dat geloof ik niet. Zeg hem dat dan. Bent u boos, mama? Wees niet boos, alsjeblieft. Is het dan mijn schuld? Nee, kind, maar wat wil je? Moet ik het hem gaan zeggen? Nee, dat zal ik zelf wel doen. Alleen, wat moet ik hem zeggen? U zou dat wel kunnen. had ik eens moeten zien hoe hij het zei. Ik, ik weet dat hij het niet wou, maar het kwam er bij toeval uit. Het doet er niet toe hoe hij het zei. Je moet weigeren. Moet dat? Het spijt me zo voor hem. Hij is zo aardig. Nou, neemt het aanbod dan aan. Het is hoog tijd voor je om te trouwen. Nee, maar ik, ik vind het na voor hem. Ik, ik, ik weet niet hoe ik het hem zeggen moet. Je hoeft hem niets te zeggen. Ik zal het zelf met hem spreken. Nee, alstublieft niet. Ik ga het hem zelf wel zeggen. U kunt aan het deur luisteren. Natasja. Oh. Kapitein Denisov. Natasja Mijn hele leven, mijn toekomst ligt in jouw handen Zeg het alsjeblieft niet Ik wil u niet kwetsen U bent zo aardig en ik mag u zo graag Maar het gaat niet Een huwelijk gaat niet Maar als vriend zal ik u altijd Oh hemel, ik zeg het zo slecht Monsieur Denisov. Hef in Mama, ik, het, ik heb hem gezegd dat... Laat mij even, Natasja. Monsieur Denisov, ik dank u voor de eer die u mijn dochter hebt aangedaan. Maar ze is nog te jong om over een huwelijk te denken. Als u zo verdenkt, madame. Ja. En ik zou eraan willen toevoegen dat indien u als de vriend van mijn zoon zich eerst tot mij gewend had... ...u me niet genoodzaakt zou hebben dit antwoord te geven. Als u zo verdenkt, madame. Mm -hmm. Ik besef dat ik verkeerd gehandeld heb. Ik vraag u excuses. Maar geloof me, ik aanbid uw dochter zo. Uw hele familie. Ik zou mijn leven wel twee willen geven. Vergeef me, Natasja. Houd me niet. Alsjeblieft niet. Jo, hartige Vinnetje. Dat is toch onmogelijk. Denk aan de verse, die zeggen alles. Adieu, madame. Adieu, Natasja. Waarom kan mijn liefde zon pijn doen. Waarom hield ik niet genoeg van hem? Kom, kind. Het is tijd voor je om naar bed te gaan. Zo aardig, mama. Zo heel erg aardig. Het liefdestijdperk bij de Rostovs was voorbij. Denisov verliet Moskou de volgende dag om naar Polo te gaan en een week later vertrok Nikolai naar zijn regiment nadat hij de 43.000 roebel had betaald die zijn vader met grote moeite had kunnen opnemen. Er is niemand meer in Moskou. Oh Petja, wat zal het vervelend worden. Dan huil je tenminste niet altijd. Ik huil niet altijd, naar een jongen. Ah, oh, Dat doe je wel. Je huilde om die dikke toen je hoorde dat hij geduelleerd had. En toen huilde je om kapitein Denisov. En nou heb je weer om Nikolai gehuild. Je er nooit mee op. En als ik jou te pakken krijg, dan zal ik jou ook laten huilen. Oh, oh, oh. Nou, dan moet je hem toch eens zien te pakken. Intussen zat de dikke, zoals Petja Rostov hem noemde, op het poststation in Torchok op nieuwe paarden te wachten om hem naar Petersburg te brengen. Gescheiden van zijn vrouw, onverschillig voor de toekomst en verbijsterd door het onverklaarbare mysterie van het universum, was het alsof de schroef die zijn leven samenhield versleten was, dolgedraaid. Wilt u niet de mooie deken van me kopen? Handgemaakte torgentdekens... Kios, van niks aan jullie. Alles wat je wilt is een paar kopeeken extra. van Het spijt me, excellentie. Die schurk van een postmeester zegt dat het nog wel twee uur kan duren voor de paarden komen. Doet er niet toe. Haal iets te lezen voor me. Goed, excellentie. Wilt u een deken kopen, heet lachbare. Handgemaakte torsjok dekens, lachbare. Of een paar muilen van geitenveld. Pak je weg. Lekker warm, heet lachbare. Voelt u maar twee kopjes. Pak je maar. weg, zeg ik. Val zijn excellentie niet lastig. Ah, weg. Oeraf volk. Over. Hier is uw boek, excellentie. Dank je, Sascha. Zie dat je iets te eten krijgt. Daar komt nog een groep reizigers... En geen verspaar te krijgen. We zullen hier tot het aanbreken van de dag moeten blijven, excellentie. Waar wil ze dat geld voor hebben? Ik heb honderde roebels waarmee ik niets weet te doen. Ze voegen niets toe aan mijn geluk of gemoedsrust. Niets ter wereld verlost haar of mij van verderf of dood. Wat is kwaad? Wat is goed? Wat is leven? Wat is dood? Welke macht regeert ons allen? Op een dag zal ik sterven en alles is uit. Dan zal ik alles weten. Of ophouden met vragen. Excellentie. In de lachbare, alstublieft. Ja, wat is er? Ik verstout nu te vragen, excellentie, iets opzij te gaan voor deze meneer. Het spijt me u lastig voor te vallen, meneer. Nog helemaal niet. Ik had het moeten zien. U roept me als de paarden komen, postmeester. Meteen, heer de lachbare. Ik breng thee voor de heren. Moet u nog ver reizen, mijn heer? Soms ver, soms dichtbij. Ik reis naar de plek waar ik nodig ben. Ik geloof dat ik het genoegen heb met graaf Bezoekhof te spreken, is het niet? Kent u mij? Nee, maar ik heb van u gehoord, mijn waarde heer. En van uw tegenslag. Ik bedoel wat er in Moskou gebeurde. Dat is een privézaak. Ik wil liever. Dan... Natuurlijk. Ik zinspeel daar niet op uit nieuwsgierigheid, maar om ernstige redenen. Ik begrijp u niet. U is ongelukkig, graaf. Dat is duidelijk. Ik zou u graag helpen, voor zover dat in mijn macht ligt. Werkelijk? Ik ben u zeer dankbaar, maar. Maar u denkt dat ik niets kan doen. Als u niet met mij wilt spreken, zegt u dat dan mijn waarde? Nee, nee, nee, helemaal niet. Ik ben blij kennis met u te maken, monsieur. Mijn naam is Basdeev, Jozef Basdeev. Die ring die u draagt... Bent u vrijmetselaar? Ja. Ik behoor tot de broederschap der vrijmetselaars. En in hun naam en de mijne steek ik u de broederhand toe. U kunt niets voor mij doen, mijn heer. Mijn wereldbeschouwing is zo heel anders dan de uwe... dat wij elkaar nooit zouden begrijpen. In de eerste plaats, u gelooft in God, ik niet. God bestaat, maar hem kennen is heel moeilijk. U hebt hem nooit gekend en daarom bent u ongelukkig. Ja, ja, ik ben ongelukkig, maar wat moet ik doen? God zoeken. Hij is hier, in mij, in u. In mij? Als hij er niet was zouden u en ik niet over hem spreken. En u die hem ontkent, bent dwazer dan een kind dat met de onderdelen van een ingenieus gemaakt horloge speelt en dan durft te zeggen dat hij niet gelooft in de meester die het gemaakt heeft omdat hij niet begrijpt hoe het werkt. God wordt niet begrepen door de reden, maar door het leven. Hoe kan de menselijke geest God begrijpen voor zijn leven voorbij is? Door zijn geweten. Dat is het licht dat God in onze zielen geplant heeft. Kijk naar uzelf met de ogen van uw geweten. U bent jong, rijk, knap. Wat hebt u met uw goede gaven gedaan? Bent u tevreden over uzelf en uw leven? Ik haat mijn leven. En waarom? Omdat u het verkwist hebt in orgieën en losbandigheid. Omdat u hebt genomen en niets gegeven. U bezit enorme rijkdommen. Hoe hebt u die gebruikt? Wat heeft u voor uw buurman gedaan? Niets. Hebt u ooit gedacht aan uw tienduizenden heurigen? Ja, en ik ben dikwijls van plan van geweest... Van plan. Maar hebt u ze geholpen? Nee. U hebt geprofiteerd van hun arbeid... om een losbandig leven te leiden. U hebt de verantwoordelijkheid op u genomen... voor een jonge vrouw. En wat hebt u gedaan... U hebt haar niet geholpen de weg van de waarheid te vinden. U hebt haar in een afgrond van bedrog en ellende gestoten. Een man beledigde u en u hebt hem neergeschoten. En dan zegt u dat u God niet kent en uw leven haat. Dat is dan niet zo vreemd, mijn beste graaf. Ah, het schijnt dat we eindelijk verder kunnen. De paarden zijn net aangekomen, meneer. Wilt u hier nog langer blijven? Nee, zeg ze maar in te spannen. Inspannen voor de meneer? Vlug Waar gaat u nu heen, graaf? Ik naar Petersburg. Dan wens ik u goede reis. Meneer, monsieur Baziev. Ja? Ik, ik ben het eens met alles wat u gezegd hebt, maar u moet niet denken dat ik zo slecht ben. Mijn waarde heer. Van ganste harte zou ik willen zijn, zoals u me zou willen zien, maar ik heb nooit enige hulp gehad. Help me, onderwijs me, en misschien dat... Hulp komt alleen van God. Maar de hulp die onze broederschap u kan geven... die zal ze u ook geven. Nog een blik, dan schrijf ik een briefje. U zegt dat u naar Petersburg gaat? Ja. Geef dit dan aan Graf Ilaarski. U kent hem misschien wel. Een beetje, ja. Hij zal u helpen. Maar als ik u een raad mag geven... Graag. Besteed dan eerst wat tijd aan eenzaamheid en zelfonderzoek. En bovenal verval niet in uw vorige levenswijze. Alles klaar, meneer. Dank je. Nog eens, mijn waarde gaaf. Goeie reis en veel succes. Adieu, monsieur. van leven als het maar mogelijk is lieve God help me het mogelijk te maken De ontmoeting met de vrijmetselaar Jozef Basdeyev had Pierre vervuld met het heerlijke gevoel het leven opnieuw te beginnen. Op een avond, een week na zijn aankomst in Petersburg, kwam de jonge Poolse graaf Wilarski zijn kamer binnen op dezelfde plechtstatige manier waarop Dologov secondant hem bezocht had. Na de deur achter zich gesloten te hebben en zich overtuigend dat er niemand anders in de kamer was, richtte hij zich tot Pierre. bezoek af. Is het uw wens, de broederschap, dat gij met binnen te treden, met mij als uw mentor? Ja, ja, dat wil ik inderdaad. Hebt u uw vroege overtuiging opgegeven? Gelooft u in God? Ik geloof in God. Ja, ik geloof in God. In dat geval kunnen we gaan. Mijn rijtuig staat op uw beschikking. Graaf Welerski? Ja. Wat moet ik doen? Wat moet ik antwoorden op de vragen die ik te horen krijg? U zult ondervraagd worden door waarheid geboeders dan ik. Wat uw antwoorden betreft, u moet alleen maar de waarheid zeggen. Kom. Tijdens de lange rit naar mijn onbekende bestemming zweeg Wilarski... Eindelijk stonden we stil bij een groot huis. Volg mij. We gingen een voervertrek binnen... waar wij ons ontdeden van hoed en mantel. Vandaar gingen we naar een ander vertrek... waar een man in een vreemd plechtstatig pak bij de deur verscheen. Wilarski de sprak op zachte toon tegen hem... ging toen naar een garderobe... waarin kledingstukken hingen... zoals ik nog nooit gezien had. Hij nam een doek uit de kast... En kwam daarmee toe. Wat er ook met u gebeurt... als u besloten bent lid te worden van onze broederschap... moet u alles dragen als een man. Ja. Ik zal u nu blinddoeken. Dan laat ik u alleen. Als u een klop op de deur hoort... moet u de blinddoek afdoen. Begrepen? Ik begrijp het. Goed. Ik wens u moeder succes. De vijf minuten die ik geblinddoek doorbracht leken wel een uur. Ik was bang voor wat er met mij gebeurde ging. En nog banger om mijn vrees te tonen. Maar bovenal was ik blij dat het ogenblik gekomen was dat ik eindelijk die weg naar een nieuw leven kon inslaan waarvan ik altijd gedroomd had. Ik deed mijn blinddoek af en keek om me heen. De kamer was pikdonker. Alleen een klein lampje brandde in iets wits. Ik ging er naartoe en zag dat de lamp in een menselijk doodshoofd stond. Een open bijbel lag ernaast. Toen ik de eerste woorden las, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God, zag ik achter de tafel een grote kist. Het was een doodkist met beenderen. Ik was niet verbaasd en ik schrok ook niet. Ik had verwacht dat alles ongewoon zou zijn. Zelfs nog ongewoner dan wat ik zag. Toen hoorde ik iemand binnenkomen. Ik ben de Ritor. Ik kom u voorbereiden op uw intrede in de broederschap. Waarvoor bent u hier gekomen? Wat verlangt u van ons? Wijsheid? Deugd? Klaarheid? Ik verlang vernieuwing. Wat zijn uw opvattingen over de vrijmetselarij? Ik, ik dacht dat de, dat de vrijmetselarij een, een broederschap van mannen is die, die de deugd zoeken. Goed. Hebt u in de religie naar wegen gezocht om uw doel te bereiken? Nee. Nee, ik, ik ben atheïst geweest. Ik beschouwde de godsdienst als een dwaling En ik heb die weg niet gevolgd. Juist. Nu moet ik u het hoofddoel van onze orde verklaren. Als dit doel met het u overeenstemt, kan uw intreden u tot voordeel strekken. De grondslag waarop onze orde rust. Een tijd lang sprak de retor tegen me over de godsdienst. Over de loop van de broederschap om het mensdom te reinigen en te vernieuwen door haar goede voorbeeld. En over de pogingen het kwaad te bestrijden dat de wereld regeert. Toen ging hij weg en ik was weer alleen. Kort daarop kwam hij terug om mij over de zeven deugden in te lichten... die overeenstemmen met de zeven treden naar de tempel van Salomo... en die iedere vrijmetselaar in zichzelf moet aankweken. En weer verliet hij mij om me over deze dingen te laten nadenken. Maar de derde keer kwam hij vurig terug. Blijft u nog bij uw voornemen en bent u bereid u aan alles wat u gevraagd wordt te onderwerpen... Ik ben tot alles bereid. Dan moet ik met uw inwijding beginnen. Als blijk van uw edelmoedigheid verzoek ik u mij al uw kostbaarheden te geven. Oh, maar ik, ik heb niets bij me. Uw horloge, geld, ringen, leg ze op de tafel. Nu, als blijk van gehoorzaamheid, trek uw jas uit, uw vest en uw linkerschoen. Ik gehoorzaamde hem. Toen ik klaar was, kwam hij plotseling op me af en rukte mijn hemd open, zodat mijn linkerborst en schouder ontbloot werden. Toen bukte hij zich en rolde de linkerpijp van mijn broek omhoog tot boven de knie. Ik wilde hem helpen door ook de andere op te rollen, maar hij hield me tegen. Dat is niet nodig. Trek deze pantoffel aan uw linkervoet. Nu vraag ik u als blijk van uw oprechtheid, ...mij uw voornaamste hartstochten openbaren. Ik... ik heb vele hartstochten. De hartstocht die u meer dan alle anderen... ...deed wijven op het pad der deugd. Drank, gulzigheid... ...luiheid, prikkelbaarheid... ...ijdelheid, drift... ...vrouwen. Vrouwen. Nu moet ik u de blinddoek weer voordoen. Voor de laatste keer zeg ik u... ...richt al uw aandacht op uzelf. Beteugel uw zinnen en zoek de gelukzaligheid niet in hartstocht, maar in uw eigen hart. Of de retor mij weer alleen liet of niet, dat kon ik niet zeggen. Maar de volgende stem die ik hoorde was die van Willarski. Blijft u bij uw besluit? Ja, ik stem met alles in. Neem zijn arm. Loop recht vooruit. Ik liep vol verwachting naar voren, maar werd tegengehouden door de punt van een zwaard op mijn borst. Iemand leidde mij daarna langzaam door kronkelige gangen terwijl stemmen mij intussen vertelden over de zwaarte van de pelgrimage over de heilige vriendschap de eeuwige bouwmeester van het universum en de moed waarmee ik moeite en gevaar zou moeten voortduren Toen stonden we stil Iemand las een eed van trouw aan de orde voor die ik hem na zei Zien u het kleine licht Zie ik aan zit, gloria, ze namen de doek van mijn ogen en in een zwak schijnsel zag ik verscheidene mannen voor me staan. Net als de retor droegen ze wit leren voorschoten en leren handschoenen en hielden allemaal een zwaard met de punt naar mij gericht. Om te tonen dat ik bereid was pijn te verduren, liep ik op die zwaarden toe, maar zij werden teruggetrokken en ik werd opnieuw geblinddoekt. U hebt het kleine licht gezien, zien u het vallen? Doe hem de blinddoek af. Ik keek de kamer rond naar de mensen die er waren. Om de lange tafel bedekt met een zwart kleed zaten twaalf mannen gekleed in het gewaad en de versierselen van de vrijmetselaar. Het was eigenaardig. Sommige van hen kende ik uit het Petersburgse gezelschapsleven, maar ze keken me allemaal aan alsof ik een vreemdeling was. Een Italiaanse abbé zat rechts van de voorzitter. Ik had hem ontmoet bij madame Scherer. Aan de linkerhand van de voorzitter zat een Zwitser die huisleraar was geweest bij de Kourakins. Iedereen keek naar me. Ga liggen. Buig u voor de poorten van de tempel. Eerst moet hij de troffel ontvangen. Stuk, stuk, stuk. Ja, stuk, stuk. Naast de tafel stond een altaar verlicht door zeven kandelaars zoals ze in de kerk gebruiken. Buig u voor de poorten van de tempel. Een ogenblik aarzelde ik. Twijfel rees plotseling in me op. Wat deed ik? Lachten ze me uit? Zou ik me later niet schamen als ik hieraan terugdacht? Maar de twijfel duurde maar een ogenblik. Ik keek naar de ernstige gezichten van de mannen om me heen. Ik dacht aan alles wat ik al had doorgemaakt en besefte dat het onmogelijk was er halverwege mee op te houden vreemd. Toen ik mij boog voor de poorten van de tempel, kwamen mijn gevoelens van devotie weer sterker bij me op. Ik voelde dat ik kon bidden en dat mijn gebeden verhoord zouden worden. Sta nu op. Kijk naar de tafel. Ziet u de voorwerpen daarvoor? Ja, wat zijn? Een wit leren voorschoot, een troffel en drie paar handschoenen. Twee paar zijn mannenhandschoenen. Het andere is een paar vrouwenhandschoenen, geloof ik. Doe hem het voorschoot aan. Kandidaat, dat voorschoot symboliseert kracht en reinheid. Doe niets dat zijn blankheid zou kunnen besmeuren. Neem de troffel in uw hand. Werk ermee om uw eigen hart van zonde te reinigen en het hart van uw buurman te verzachten. Het eerste paar handschoenen moet u bewaren. De betekenis ervan kunt u nog niet begrijpen. Het tweede moet u op onze bijeenkomsten dragen. Dit, het derde paar, is zoals u ziet een paar vrouwenhandschoenen. Waarde broeder, deze handschoenen dienen om aan de vrouw te geven die u het meest vereert en die u kiest om uw helpster te zijn in de vrijmetselarij. Waak ervoor, waarde broeder, dat deze handschoenen geen onreine handen bekleden. Is alles wat ik u gezegd heb duidelijk? Ja. Wees dan welkom, broeder, in onze gemeenschap. Bezoek of welkom in ons orde. Geluk gewenst. Geluk, geluk. Blij dat je een van ons bent. Ook gewenst. Mijn toelating was een feit. Toen ik thuis kwam, voelde ik mij alsof ik van een lange reis was teruggekeerd. Of ik volkomen veranderd was en mijn oude gewoonte ver achter mij gelaten had. Mij niet ontvangen? Wat een onzin! Ga maar dadelijk aankondigen, idioot! Mijn excellentie, vorst. Mijn meester gaf orders. Hij maakt plannen. Ja, plannen? Wat voor plannen? Om weg te gaan, excellentie. De hele week heeft hij plannen ja, gemaakt. Ja, zeg hem dat ik er ben. Uh, nee, breng me maar bij. Uh, ik klop wel met je mee. Wat dan onzin. Vrijd, kerel. Schiet op. Tienduizend roebel aan de vrijmetselaars voor hun liefdadigheidswerk. De brieven voor de broederschappen van Odessa en Kiev. Ja. Zijne excellentie, vorst Kurakin, Graaf. Hij wil... zij pak je weg! Ja, mijn beste jongen. Wat heb je nou toch in Moskou uitgevoerd? Forst uh, van hier... Waarom heb je ruzie met Elain gemaakt? Oh, oh, oh, ik weet alleen wat je zeggen wilt. Maar geloof me, je vergist je. Ik weet er alles van. En ik kan je vertellen dat Elain zo onschuldig is als Christus was ten opzichte van de Joden. Zo, ik, ik, ik ga even zitten als je het goed vindt. Is dat wat, Kadar? Nee, water. Werkelijk? Nee, wat je had moeten doen, was dadelijk naar mij toe komen. Niet alleen als naar haar vader, maar als, als naar een vriend. Nou, ik, ik bel wel even om iets te drinken. Goed, ik, ik kom van ver. Ik moet mijn goede humeur zien te bewaren. Denken aan het vrijmetselijstvoorschrift vriendelijk en beleefd. Ik besef heel goed dat je, dat je als man van eer gehandeld hebt. Misschien iets overhaast. Maar daar zullen we het nu verder niet over hebben. Maar bedenk nou eens in wat voor positie je haar en mij brengt... in de ogen van onze wereld. Wat moeten de mensen wel denken als zij in Moskou zit... en jij hier in Petersburg? Dat begrijpt iedereen toch al lang. Die... Dat idoloog of Pierre, Pierre, dat, dat, dat was gewoon een misverstand. Hm? Ik, ik denk dat je dat zelf nu ook wel inziet. Laat we Helene een brief schrijven, dan komt ze hierheen en zal alles heus meteen duidelijk worden. Hm? Ah, ik zie dat je pen en papier bij de hand hebt. Nee. Wat? Ik schrijf haar niet, nu niet en nooit. Mon cher. Er is één ding dat je niet schijnt te begrijpen. De keizerin moeder stelt groot belang in de zaak. Ze is Elijn goed goedgezind. En als je terugkomt, wordt de zaak van het duel vergeten. Dank u, vorst. Ik ben al gewaarschuwd dat het verstandig zou zijn als ik uit Petersburg vertrok. Ja, maar, maar waarom zou je gaan als het niet nodig is? Alles wat je hebt te doen is ja te zeggen. En dan schrijf ik Elijn zelf wel. Hm? Dan kunnen we samen het gemeste kalf slachten. Vorst, ik heb u niet gevraagd hier te komen. Ga alstublieft weg. Weg. Maar we hebben iets afgesproken. Verdwijn uit mijn huis. Sascha, wil je vorst in uitlaten? Wat? Wat heb je? Ben je ziek? Mijn bediende zal u naar uw rijtuig brengen, vorst. Maar, maar mijn dochter wil naar Petersburg komen. Om... Ga weg, om hemels wil verdwijnen. Dit is gewoon krankzinnig. Volkomen krankzinnig. Alles hebben wat ze wil. Het huis, het geld. Alleen laat mij vrij zijn mijn eigen leven te leiden. Nee, nee, nee, nee. U bent heel ondeugend, vorstiepoliet. Als iedereen dacht dat zijn Napoleon de hele wereld overrompelen. U vergist u, lieve madame Scherer. Wat ik zei was dat wij er verkeerd aan doen voor de koning van Pruisen te vechten. Met andere woorden, voor niets. Wij vechten niet voor de koning van Pruisen, maar voor het goede principe. Uw grapje is aardig, maar onjuist. Wazili, u moet uw zoon in toom houden? Nou, zijn ideeën worden door velen van ons gedeeld, Annette. Wij beschermen onze bondgenoten en ons land met een oorlog aan onze eigen grenzen. De conscriptie is tot het krankzinnige opgevoerd. Ze nemen 600.000 man in dienst en hebben wapens voor nog geen vijfde daarvan. Zonder twijfel vecht het recht met hooivorken en zijzen, zoals de Fransen dat tijdens hun revolutie deden. Oh, ik weet zeker dat je verkeerd bent ingelicht... Ik moet het eens aan die beste Boris Drobetskooi vragen. Hij is van alles op de hoogte. Ik, ik heb hem toch ergens gezien? Jullie kennen hem toch wel? Hmm. Zijn moeder kennen we beter. Mijn vader werd vroeger altijd door haar lasten gevallen. Ah, stil, Hippolyte. De arme vrouw had bijna geen cent. Ik deed wat ik kon voor haar zoon. Ik mag hem graag. Natuurlijk, vader. Boris Drobetskooi zorgt er wel voor dat iedereen hem graag mag. Hij weet nooit wie hem nog eens van pas kan komen. Ah, Vast, Hippolyte, houd op. U wordt werkelijk gemeen. Maar nee, ik verwacht uw zuster vanavond. Ach, ik hoop niet dat ze me teleurstelt. Het is zo heerlijk te weten dat ze weer terug is in Petersburg. En nog heerlijker te weten dat haar echtgenoot weg is. Ach, dat was een schandelijke affaire. Ach, goedenavond, Vicomte. Een heerlijke avond, madame chère. Oh, ik ben zo blij dat u komt, commissie. <laughs> Tja, dollijk of verwond op een paar kleine attenties aan zijn vrouw. En dan nog wel door iemand die nooit een pistool in zijn handen heeft gehad. Het geluk van de duivel, nou, hij is een beetje getikt. Dat heb ik altijd al gezegd. Ik heb van het begin af gezegd dat die dwaze jonge man was aangetast door de verdorven ideeën van deze tijd. Dat zei ik al toen hij op een van mijn soirées poseerde als een tweede marat. Ik was toen al tegen het huwelijk en voorspelde alles wat er gebeurd is. Ah, ja. luitenant Roubetschoy, ik heb u verwaarloosd. Volstrekt niet, madame. Hebt u Marten maar ontmoet? Wie niet? Knap, hè? <laughs> ah, daar is monsieur Grand. Kom mee, we moeten hem ontmoeten. Monsieur Grand. Madame, sir. Dit is Boris Trubetskoy. Hij is zojuist aangekomen als speciale courier van het Pruisische leger... en is aide de camp van... <laughs> mag ik het zeggen? Een zeer belangrijk persoon. Dan kent u zeker, monsieur, de details van de vernietiging van het Pruisische leger... bij Jena en Ouwerstad door Napoleon. Ik weet wat mij verteld is, monsieur. Oh, discreet. Ziet u wel? Geen wonder dat men hem zo vertrouwt. Ik had u moeten zeggen, luitenant... dat monsieur Kronk de Deense zaak gelastigde is uit Kopenhagen. Ah, daar is monsieur Schitoff. Vergeef me, monsieur Kronk... maar ik wil dat mijn jonge luitenant hem leert kennen. Natuurlijk, madame. Een man met groot intellect, vind je niet? Ik kon zien dat je indruk op hem maakte. Ah, waar is monsieur Zitov nu gebleven? Davin Ah, Daar is ze eindelijk. Oh, wat ziet ze er mooi uit. Excuseer, je moet wel even gaan begroeten. Mijn lieve Elaine. Ziet u dat, vader? Uh, wat? Trubetschkoi kan zijn ogen niet van Elaine afhouden. Dat is interessant. Ja, ja, maar waarom? Dat, dat, dat, dat begrijp ik niet. Mijn beste papa, u maakt plannen, u intrigeert en toch begrijpt u nooit iets. Het is algemeen bekend dat hij een rijke vrouw zoekt. Ja, wat, wat heeft dat met je zuster te maken? Twee dingen. Hij vraagt zich af of ze van Pierre zal scheiden en of hij dan zelf met haar kan trouwen. Of hij hoopt dat hij door haar een meisje met geld kan ontmoeten. Ah, kletst. Wacht maar eens af, vader. Wacht maar eens af. Oh, mijn lieve. Ik was zo bang dat je me zou teleurstellen. <laughs> Hoe zou ik dat kunnen, madame? Terwijl u mij in Petersburg zo verwelkomd heeft. Niemand heeft jou ooit iets verweten, Elaine. Het was allemaal de schuld van die domme Pierre. Madame Cher, kunt u mij zeggen. Oh, vindt u het Ik stoor, zie ik. Oh, helemaal niet. U komt juist op het goede ogenblik, luitenant Robetskoy. Ik wil graag dat u met gafin Bezoekova kennis maakt. En gafin Bezoekova is juist de vrouw die ik graag zou leren kennen. Is hij niet charmant? Zo jammer dat hij weer naar zijn regiment terug moet. Eén woordje met u, luitenant voor ik u verlaat. Vergeef me, Hélène. U weet van haar man natuurlijk. Spreek er alstublieft niet over. Het is te pijnlijk voor haar. Vanzelfsprekend. Oh, jullie zullen heel goed met elkaar kunnen opschieten, dus laat ik jullie alleen. En als je kunt, Elaine, zeg dan iets tegen mijn oude tante voor je weggaat. Zoals je weet zegt ze nooit veel, maar ze vindt het heerlijk als een notitie van haar genomen wordt. Ja, natuurlijk, madame, ik zal het doen. Heeft u tante al ontmoet? Natuurlijk. <laughs> Kom bij me zitten. Is het waar dat er weer oorlog komt? Ja. Waarom? Een geschonden verdrag. Ach, is dat zo erg. Wij moeten trouw blijven aan onze bondgenoten. Ik geloof dat jullie mannen van oorlog houden. Voor sommigen van ons is oorlog goed. Voor mij bijvoorbeeld. Hoe dan? Voor de oorlog was ik niets. Nu... Bent u het laatste snufje van madame Scherer? <laughs> <laughs> Bent u belangrijk? Nee, maar ik ben nuttig, vlijtig en volwaardend. Mm -hmm. U kunt, geloof ik, ook heel goed omgaan met mensen die beloningen uitdelen. Misschien wel, ja. <laughs> Heeft u, madame Scherer, daarom gezegd dat u mij wilde leren kennen? Denkt u dat ik beloningen kan uitdelen? Ik geloof dat u dat zou kunnen, Gavin. Tenminste aan de mensen om wie u voldoende geeft. Uh, Luitenant. Ja? Ik kom mij dinsdag tussen acht en negen opzoeken. Dat zou me veel genoegen doen. Verder ja, moeten ze scholen en ziekenhuizen hebben. U bedoelt één school en één ziekenhuis hier op uw landgoed in Kiev, excellentie. Nee, ik bedoel een school en een ziekenhuis op ieder landgoed dat ik bezit. Schrijf op, man. Schrijf op. Zoals u wilt, excellentie. Heb je dat opgeschreven? Ik wou alleen maar vragen, excellentie... als u erop staat uw horen vrij te maken... waar moet het geld dan vandaan komen? Geld, geld, waarom praat je altijd over geld? Er moet genoeg zijn. Of besteden jullie me? Excellentie, hoe kunt u zoiets zeggen? Ik heb uw edele vader gediend. Ja, ja, goed. Maar waar gaat al het geld dan heen? Hier zijn de rekeningen, excellentie. 80.000 roebel aan de landbank. 30.000 voor het onderhoud van het landgoed bij Moskou. 70.000 voor de rente van schulden. 150.000 aan het graaf bij Zukova. Als u het vrijlaten van de horen zou kunnen uitstellen. Nee, dat moet zo gauw mogelijk gebeuren. Doe een voorstel. We zouden de bossen in Kostroma kunnen verkopen. En het landgoed in de Krim. Ja.